Van 8 uur. Dit is Renate Evers met De prijzen aan de benzinepomp zouden de komende tijd wel eens omhoog kunnen gaan. De OPEC-landen hebben namelijk afgesproken om minder olie te gaan produceren. Ze hebben al een paar jaar last van een overaanbod aan olie, waardoor de prijs laag is. Toen bekend werd dat de productie wordt teruggeschroefd, steeg de prijs van een vat ruwe olie direct met 5%. Het regeringsleger van Sudan heeft chemische wapens ingezet tegen burgers in de regio Darfur, zegt Amnesty International. Sinds januari zijn mogelijk zo'n 30 aanvallen met chemische wapens uitgevoerd. Amnesty schat dat 200 tot 250 mensen zijn overleden nadat ze waren blootgesteld aan de chemicaliën. Het Amerikaanse congres heeft een veto van president Obama van tafel geveegd. Een grote meerderheid wil dat een wet er toch komt. Daarin staat dat nabestaanden van de aanslagen van 11 september 2001 de regering van Saoedi-Arabië kunnen aanklagen. De meeste daders hadden de Saoedische nationaliteit. Obama is bang dat de relatie met Saoedi-Arabië verslechtert door de wet. De gemeente Den Haag wil via een kort geding een eind maken aan de overlast van Pokémon-jagers in Kijkduin, schrijft het AD. Den Haag eist dat er s'avonds en s'nachts geen virtuele wezentjes meer rondlopen op en rond een plein in Kijkduin. En in het beschermde duingebied wil de gemeente helemaal geen Pokémon meer hebben. De Nederlandse zonneauto Nuna is door de politie in Zuid-Afrika aan de kant gezet. Vlak voor de finish van een etappe in de Solar Challenge. De politie was bang voor opstoppingen op de snelweg omdat het zo'n opvallende auto is. Het Nederlandse team had ruim een kwartier nodig om uit te leggen waar het mee bezig was. Daarna kon de wagen onder politiebegeleiding verder. Het weer, veel bewolking, vanuit het noordwesten trekt een regengebied over het land. In het zuidoosten eerst nog wat zon, middagtemperatuur tussen 17 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Uh, ik ben uh, Niek Meijer en ik mag burgemeester zijn van dit prachtige dorp en de kern Zentf uh, Bentveld natuurlijk. En dat ben ik dan nu negen jaar en twee dagen. Oké. Okay. Gefeliciteerd met Dank dit uh, jubileum. Waar gaan we het allemaal over hebben, burgemeester? Uh, over van alles en nog wat. <lacht> <lacht> maar uh, dat weet ik nog niet zo goed. <lacht> dat mag u dan zelf zeggen. De introductie werd gedaan door de burgemeester bezantwoordend, meneer Niek Meijer. U, hey, u kunt solliciteren, u kunt solliciteren. Laat ik vooral de petten verhouden want okay, ik, ik denk dat u dat, dat, dat, dat vanuit ZFM op een uitstekende wijze doet. Okay, ik kom straks nog even terug op ZFM, maar dat is in, in uw onderwerp. Uh, we gaan het vandaag even hebben, uh, zeer lang met de burgemeester in zijn kwartaalgesprek. Tussendoor doen we wel even muziek. En uh, de laatste twintig minuten gaan we met Ernst Brokmeijer praten over uh, hoe en wat in de reddingsbrigade was het druk en over de perikelen. Dan gaan wij over het uur Gerry. Ja, en dan uh, krijgen we ja, het uh, Holland Casino Zandwoord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 Maar een 15 minuten gekregen is nog met de actualiteit van dit dat, dat zal moeilijk zijn. Hij zo. heeft het wel geaccepteerd, ja. maar het maakt en, niet uh, Mooi vertellen. Ja. Um, en wij sluiten af met Peter Tromp. Uh, met de Classic, classic Concert. Ja, Gaat, ik ga beginnen met een aliaat uh, die, die, die gebruikt ook altijd 12 minuten. Nou ja, dat kan. Ja. Goed, gezien de tijd moet we dus heel snel wezen met uh, meneer Meijer. Uh,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 Geef ik u een boete, want het staat objectief vast dat dat zo is. <kijkt> nou, dit is ook zo met een reddingboot. Dat wij daar dan nog een, een, een, een parkeerverbod bord moeten neerhangen, vind ik eigenlijk al over de rooien. Ja, maar mensen, zien mensen kijken niet. Hè. Maar de essentie is niet dat mensen het niet zien, mensen moeten het zien. Als jij met je fiets, je bromfiets of een bakfiets aan het verkeer deelneemt, word je geacht dat te doen. En dan moet je die mensen dus op een kop geven en niet onze afdeling handhaving, want wij kunnen niet op elke hoek van de straat blijven. Verstaan. But Dat kan uh, gewoon niet.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 Dat is dat is ook ja. En uh, ik hoop dat uh, het, uh, het, uh, het seizoen, dat zegt natuurlijk niks. Het seizoen is bijna afgelopen. Want als ja, dat dachten e half augustus <laughs> ook. Uh, Eens e is e toch e nog e wel. E is genoeg. <laughs> nou, ja. uh, ik heb van tevoren altijd gezegd dat wij een prachtige nazomer uh, zouden krijgen. Ja. die houdt nog wel even aan. Uh, ik denk het volgende week weer Gelukkig prachtig weer. Zeker op zondag. Uh, ja. En dan hebben we natuurlijk de Chanticorde. Gewoon een topper na het seizoen. Prima. Uh, er heeft een tijdje een wensboom gehangen in. Uh,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 Ja, dat zou kunnen. Maar gaat, gaat geen voor tijd, voor, nu. Geen nee, tijd, geen voor. tijd nee, voor. Geen tijd voor. 27 juni is het landelijke veteranendag. Ja. En uh, in Zandvoort wordt dat 29 oktober. Vanwaar uh, de verandering van datum. Ik kan in, in omliggende gemeentes uh, wordt daar een week eerder of een week later wat aangedaan. En hier zitten er uh, drie maanden, vier maanden tussen. Uh, misschien nog wel meer zelfs.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 Ehm um, dus um, ja, rond de 90. Ja. Ja. dat, uh, ja. Ja. dat ja. gaat van uh, jong tot uh, heel erg oud, heb je voor kids zien hè. Dus, ja. uh,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 moet ik even goed nadenken. Volgens mij oktober, begin oktober, oktober 24 plaats. 24. Ja. Dus, dus, we, uh, vertegenwoordigers van de metropoolregio gaan naar Milaan? Ja, dat zijn bestuurders en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. Mm, welke bestuurders gaan van vast antwoorden? Uh, in dit geval ga ik erheen. Vorig jaar is wethouder daar geweest. Nee. Wij wisselen elkaar af. Uh, hij doet dat natuurlijk vanuit toerisme en economie. Oh. En ik doe dat vanuit uh, de, de algemene portefeuille.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 Joh, zit er gewoon uh, iets in wat wij niet handig hebben gedaan. Pak de telefoon en bel mensen op. En zeg van, ja. joh, we kijken er nu zo en zo naar. Kunnen we het anders oplossen? Dat geldt ook voor Direct. Nee. Vanuit een informele openhouding gaan luisteren. Ja. Die... Uh vergadering van burgemeesters, breng mij op een andere. Uh, er is ook een internationaal burgemeesters opgericht. Ja, ik ben niet uitgenodigd. Nee. Ja, maar toch. ja <lacht> nou, u gaat al te veel naar ja. zina waarschijnlijk. Omdat dus. <lacht> um, die uh, ombudsman uh, geweest is, ik heb twee andere zaken die in Zandvoort spelen. Uh, wij zijn koploper met het scoren van verwarde mensen.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 En die, uh, dat zetten van die vroegsignalering, dat is een van die nieuwe aanpakken... dat vergt iets meer tijd dan we hadden gehoopt. Dat zegt de politie ook, dat zeggen ook de instanties. Dus wij denken begin 2017 daar een kentering in te kunnen gaan zien. Maar um, dat landelijke peiling is geweest, hoe, hoe, uh, hoe gaat u dat uh, lokaal onderzoeken? Uh, die gegevens worden door de politie aangeleverd. Dus ik heb de vraag neergelegd bij ons uh, eigen politieteam. Duidt dat eens wat meer? Zij halen dat uit hun ziekenhuis.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 Adresseren, maar het gaat om feiten in plaats van interpretatie. Nou ja, het haalt wel de landelijke pers ja. natuurlijk. Ja. Hè, dus Ook de regionale pers? En regionaal, ja. Nou ja, goed. Nee,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 in de Raad over Nou, Het viel me namelijk op omdat uh, in het vorige proces... Uh, bijvoorbeeld de PvdA, als van van nou laat maar zitten... want het wordt zo'n onduidelijkheid...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 Ik wilde net zeggen. Uh, ja, hier, hier achter mij staat het erg goed met het water. Plein of hier voor mij, mevrouw Rutte. Maar dat bedoelde u niet, hè, want nee, nee, u vulde nee, hem zelf voortreffelijk aan. Nee. Uh, ja, ik verwacht dat uh, met.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 Uh, meneer Meijer, ontzettend bedankt. Want we hadden nog wel een onderwerpje kunnen aansnijden. Maar helaas, de tijd is op. Ik heb beetje nog ont... even tijd hoor. <laughs> ja, maar er zit daar een hele aardige delegatie van de reddingsbrigade En daar hadden we het nee, ook nog even ik. met u over willen. Ja, ja. hebben. Uh, bedankt voor dit. We kunnen uitstekend hun eigen woorden <laughs> Dat is mijn ervaring. En uh, tot de volgende keer. Dank goed, gedaan. graag gedaan. Luisteraars thuis. <laughs> een goed weekend.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 weer zorgt er toch ook hier voor over extra inzet. En dan nu inderdaad afgelopen week, uh, ja, terwijl eigenlijk hiten, de, de scholen he? zijn begonnen. Ja, iedereen ja. is weer aan Blijf het werk. Blijven, blijven ja. toch druk. Ja. Maar um, als het druk is, moeten de posten bezet zijn. En ja. uh, daar lees ik wisselende berichten over in de krant. De een zegt, mm. de posten zijn altijd bemand. De ander roept van de post moet soms dicht. Uh, de burgemeester heeft daar een uitspraak over gedaan. Uh, meneer Jan heijn jullie voorzitter, heeft daar een uitspraak over gedaan. We weten allemaal dat het rommelt binnen die uh, Rensbrigade. Dat is gewoon luid en duidelijk. Vorjaar zijn uh, er twee lui uh, ja, op Opgezegd, maar goed, dat, uh, dat is een verschil. Ik zou er een schuin streepje tussen zetten, maar oké. Okay. Er zijn twee uh, mensen uh, uit de vereniging gezet. En dat was de redenen. En nu. Lees ik in de krant, en dat wil ik graag van jou dan bewaarheid hebben... dat dit de opzet zou zijn... maar wat er nu gebeurt is dat de commandanten opstappen. Nou, dat is zeker niet uh, de waarheid. Kijk, wat, wat je ziet, en, en zonder dat we helemaal ingaan in op wat er begin dit jaar is gebeurd... is dat we als vereniging, um, um, een organisatie met heel veel vrijwilligers werken... Ja. Uh, die zetten heel veel uren in voor hun club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 besturen een aantal mensen. Uh, we zijn nu op dit moment, dat hebben jullie van de week kunnen horen, uh, we zijn ook met een externe partij aan het kijken van, uh, hoe kunnen we nou dat op de beste manier doen? Um, wat er daarnaast uh, gebeurt, en dat is natuurlijk wat jij bedoelt, is dat op een bepaald moment uh, op één post uh, een stuk beleid voor de hele vereniging is aangepast, waarvan uh, op aan gezegd, ja, wij zijn één vereniging, we werken op een bepaalde manier, er is overigens altijd ruimte om te discussiëren, als, als ook eens maar één lid zegt, hé, hey, we doen iets wat niet handig is, gaan we erover te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 Uh, dagcommandanten die, uh, die zijn, nou, gezien wat er gebeurd is uh, willen wij geen dagcommandant meer zijn want overigens werd de plek gesuggereerd dat ze als stop, lid zijn stop. gestopt ja. dat, dat is verre van Waar ze zijn ook afgelopen week gewoon op het strand geweest en aanwezig maar is dat niet, is dat niet vreemd? Ik, uh, ik ben dagcommandant en ik ben ver verantwoordelijk voor iets nou ben ik geen dagcommandant meer maar dan blijf ik toch wel een beetje verantwoordelijkheid voeren als lid elk lid bij ons bij de gegaan die op de strandpost komt is verantwoordelijk ja. Um, en dan vooral elke lifeguard en senior lifeguard, en degene die uh, een groot aantal opleidingen hebben die dragen allemaal dezelfde verantwoordelijkheid mm -hmm. wat we opalend gezegd hebben um, voor de weekenden in de zomermaanden hè, dus dat is eigenlijk de periode juni tot uh, september even grofweg, het is dus, geloof ik 7, 8 weken willen wij op de zaterdag zondag iemand die onder de, de overkoepeling van de postcommandant want elke post heeft een postcommandant die echt verantwoordelijk is voor de Rijn en Zeilen in, in zijn of haar gebouw uh, daar een sturende rol, dat is een, een senior lifeguard dat zijn goede senior lifeguards die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 Leden uit zichzelf, en zo'n aanzijn wij gaan naar die raad zijn want wij willen laten zien dat we met z'n allen die vereniging zijn en er mag, er mag gesproken worden, er mag best een keer, er mag zelfs een keer ruzie zijn, maar we doen dat als club met elkaar. En, en nu door de hele wereld daarbij te halen, uh, uh, ja, voelen ook zij zich heel erg, uh, ja, gepakt om het zo maar te zeggen en zeggen: Het moet gewoon klaar zijn. We willen mensen redden, we willen met elkaar op een positieve manier werken, uh, willen dat in principe het liefst met iedereen doen die dat wil. Uh,